Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een gezamenlijke verklaring hebben 26 EU-lidstaten Venezuela en de VS opgeroepen tot kalmte en terughoudendheid. Ook vinden de landen dat alle politieke gevangenen in Venezuela moeten worden vrijgelaten. In de verklaring wordt ook het belang benadrukt van het internationaal recht. Maar de landen benoemen niet expliciet dat de VS dat heeft geschonden... door zonder toestemming van de VN-veiligheidsraad Venezuela aan te vallen. Ook een groep Zuid-Amerikaanse landen heeft een verklaring afgegeven. Brazilië, Chili, Colombia, Mexico, Uruguay en ook Spanje... noemen de Amerikaanse aanval onwettig en pleiten voor een vreedzame oplossing. De Amerikaanse president Trump heeft dreigende taal geuit... richting de Venezolaanse vicepresident Rodriguez. Zij is interim leider van het land... nu de VS-president Maduro heeft gevangen genomen. In een interview met een tijdschrift zegt Trump dat als Rodriguez niet het juiste doet... dat ze dan een zeer hoge prijs zal betalen. Waarschijnlijk hoger dan Maduro. Rodriguez zei gisteren dat ze Venezuela zal beschermen... en dat het land nooit meer een kolonie zal zijn. Het openbaar vervoer heeft last van de sneeuw en de gladheid. Zo rijden er vanavond in de hele provincie Utrecht geen bussen meer. Het treinverkeer is vandaag op verschillende trajecten verstoord... ProRail zegt dat treinreizigers ook morgen nog rekening moeten houden met vertraging en uitval van treinen. Door sneeuw en kou kunnen wissels bevriezen of blokkeren. De spoorbeheerder benadrukt alles te doen om de overlast te beperken, maar waarschuwt dat het treinverkeer ook de rest van de week nog on ontregeld kan zijn. Het CBR heeft morgen alle praktijkexamens voor de motor- en bromfiets afgelast. Het weer in het noorden en midden van het land blijven sneeuwbuien overtrekken. Het gaat vannacht overal vriezen en lokaal kan het min 6 worden. Ook morgen valt af en toe nog sneeuw. Later op de dag ook wat zon en het wordt dan tussen 0 en 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene de geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM.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 is van Jan Kistjes. Deze heeft een studio en aan de andere kant van het land. Het is een dubbel CD, De Nims. The Language of the Nymphs. De eerste CD Die staat allemaal gesproken woord op. Tenminste liederen en uh, poëzie in het Schots. Uh, en de tweede CD is uh, instrumentaal. Nou, daar gaan we natuurlijk muziek van draaien.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 ik moest iedere ochtend, uh, er waren prostitutie, uh, werd er in portiek uh, gedaan van de winkel. Oké. Okay. En dan iedere ochtend had ik een soort, uh, uh, hoe heet het, zo'n knijpertje waar je hamburgertjes mee omdraait. Zo'n zo zo zo zo ja, ja, ja, ja. Zo knijpertje, ja, weet je wel. Ja, ja. uh, dat had ik en dan pakte ik de condooms op ja. en die gooide ik in de openbare uh, Prullenbak. uh, prullenbakken ja. en karton waar ze op sliepen en deden. Zetje. Allemaal weghalen. Een paar keer bij me ingebroken toen. Dat was echt, uh, echt wel pittig. We hebben nog met een heel groot slagersmes achterna gezeten. Ja, ja, dat was echt. Toen kon je wel hard lopen zeker. Ja, man. dat ja. ging toen goed. Ja, ja. Ja, ja. Ja, zeker als het voor je leven is. Ja, dat ja, wil je wel. Dan kun, kun je meer dan dat je denkt.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 Deze aflevering met Herman Harms Er staat nog een tweede op stapel. Dat gaat dan over andere dingen. Zoals Olivier B. Bommel en dat soort zaken. Een grote hobby van Herman. Um, Houd dus de social media in de gaten. Dit gesprek is als podcast te beluisteren op ingesprekmet.info. En mijn naam is Ben of Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag.